Is maar leentje stil. Ze kijkt niet eens naar de tv. Maakt ook geen ruzie met haar zus zoals het hoort. Ze is zichzelf niet. Uren kijkt ze uit het raam. Is daar buiten dan te zien Gewoon de huizen Aan de overkant Die staan daar al een jaar of tien Wat is maar eentje stil Roerloos licht op haar. Aan het kouwen, op de kauwgom in haar mond Kun je zien dat ze leeft beter gaat uit met Eva Op zichzelf is dat geen nieuws, nee Het is alleen ongeveer de ergste de hele rotte wereld dat gebeuren kan Voor Marleen Wat is Marleentje stil Ze belt niet eens met een vriendin coca-cola of chips heeft ze geen zin ik bel de dokter wel uren staart ze naar het plafond wat is daar boven dan zo mooi misschien de barst van het gooien met haar de wal de rotzooi Peter gaat uit met Eva Op zichzelf geen wereldnieuws, nee Het is alleen ongeveer het ergste Ramp dat dat gebeuren gaat, het einde van de wereld, het vergaan van het heelal, dat dat gebeuren zal voor mij en het komt nooit meer goed.